In de kwartfinales van de KNVB-beker heeft FC Utrecht in Eindhoven PSV verrassend verslagen. Het werd 3-1. Na de eerste helft stond het al 3-0. In de 74ste minuut maakte Utrecht de Leeuwen een eigen doelpunt. Later vanavond wordt er nog gelood voor de halve finales van de KNVB-beker. Het weer, wolkenvelden, afgewisseld door opklaringen. Vooral in het oosten vannacht fris, met 1 tot 3 graden. In de loop van de nacht wat regen of mondregen. Morgen blijft het bewolkt en met een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 10. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1146 hier op CFM Zandvoort. Dit twee uur gaan we beginnen met de nieuwe cd van The Young Folk. Ook wel te horen in het uh, programma van collega Jaap Koper. Alternatief FM, zo heet zijn programma. En, uh, de cd heet The First Sign of Morning. Ze komen ook weer naar Nederland geven verschillende uh, optredens... En de dichtstbijzijnde is in Amsterdam de melkweg, als ik het even snel uit mijn hoofd doe. Maar ja goed, moet je de Young maar even intypen uh, op hun website en dan komt het helemaal goed. We gaan luisteren. is naar hun en dan naar de rest. En de playlist kan je vinden op peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. side to play See when I was younger I would live my life that way My mind